sabbat van de maand, zijn we met een bepaald thema begonnen. Doe mij toch uw heerlijkheid zien. En dat was natuurlijk nummer één. Dus vandaag wil ik verder gaan. Met laat mij toch uw heerlijkheid zien. Weet u nog wie dat gezegd heeft? Mozes. Ja. Mozes heeft dat gezegd. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. En het is een geweldige ervaring geworden. Als God zijn heerlijkheid laat zien en tot heel de is, staat te beven... Tot de rook vanaf komt, tot de vuur in zit. En daar sta je dan. God laat zijn heerlijkheid zien. Maar zou nou die rook en het vuur zijn heerlijkheid zijn geweest? Echt niet waar. Echt niet waar. Het gaat om de woorden die Abba Yahweh spreekt. Hij toont ons zijn heerlijkheid door de woorden die hij spreekt. Als dat in een hart valt wat voorbereid is, broeder en zuster... dan gaan we zien met geestelijke ogen, de heerlijkheid van God. Als daarbij manifestaties zijn tot de berg schudt, oké, okay, die berg kan niet anders. En tot de rook is en vuur, dat kan niet anders, want de heerlijkheid Gods is daar. De hele schepping beeft. Maar we krijgen ogen om te zien wie Abba Yahweh is. Je zou wensen dat Israël het altijd had begrepen door naar Moschee te luisteren. Want hadden ze geluisterd naar de woorden van Abba Yahweh dan hadden de vurige muren rond Israël gestaan, en dan had er geen vijand binnen kunnen komen, en als die al binnenkwam, dan werd hij onthaald, met uh, koffie, thee, limonade, of andere producten die ze verkopen daar, maar dan hadden ze ze aan tafel gehaald en gegeten, want de Jood heeft geleerd om gastvrij te zijn, want ze weten wat het is om in slavernij te zijn geweest. Maar er is een hoop ellende gebeurd, en zeg niet dat ons dat niet overkomt, Wij overkomt ons allemaal, op zijn tijd. Ik ga er de twee sheets ga ik terug laten zien waar we gebleven waren... om even de, de zaak op te halen. Exodus 33, daar zijn we van uitgegaan. Vers 18 en hoofdstuk 34, vers 5 tot 8. Hij, Mozes, zeide, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Wat gaat er gebeuren in vers 5 van Exodus 34... Yahweh daalt neder in een wolk. Yahweh stelt zich daarbij hem, Mozes, en riep de naam Yahweh uit. Zeer bijzonder. Yahweh die neerdaalt bij Mozes, en waar hij zijn eigen naam uitspreekt. En in de traditie is gekomen dat de jood niet meer de naam van Yahweh uitspreekt. Dat is jammer. Want hij heeft tegen Mozes gezegd, maak mij naam bekend aan mijn volk. En ook al mogen wij hem dan misschien verkeerd uitspreken, is het Yahweh, is het Yahweh. He, die nuances, ik heb als meer gezegd, ik heet Willem. En sommigen zeggen Willem. En er zijn er ook, die hebben echt wimpy. En als ik in Amerika kom, zeggen ze tegen Willem Bill. En kom ik in Frankrijk, zeggen ze Guillaume. Nou, maar we weten allemaal tot ze het over Willem hebben. Dus ook al zullen de nuances zijn in het uitspreken van de naam van Yahweh, één ding is duidelijk, doet het met alle respect en zie af van alle ongerechtigheid, zegt het woord. Dus als we de naam van Yahweh uitspreken, doe dat niet als je leugens vertelt of als je je afgoden wil aanbidden. Eén ding is duidelijk, Abba Yahweh daalt neer in een wolk, stelt zich daarbij hem op en roept de naam Yahweh uit. Dat is heftig. Wij hebben de keuze gemaakt met elkaar om de naam van Yahweh aan te roepen, maar ook zijn naam uit te spreken. En we willen afstaan van alle ongerechtigheid. Dan kunnen we hele diepe ervaringen maken, net als Mozes. Er staat vers 6, Yahweh ging aan hem voorbij. En wat riep hij toen hij zijn naam uitriep? Yahweh, Yahweh, God. Hier staat niet goden. Want er is maar... één God. Tot er een grondwoord bestaat... Elohim in een meervoudsvorm... wil niet zeggen... tot hij uit meerdere personen... of uit meerdere wezens bestaat. Maar hier staat duidelijk... El, God. Dus Yahweh, Yahweh, God. En daar voegt hij aan toe... barmhartig en genadig. Langmoedig... Groot van goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bestendigt aan duizenden die ongerechtigen en overtreding en zonde vergeeft. Wil dat niet mooi? Het gaat verder, hè? Ik weet niet of je daar die hoofd kent, maar de schuldige houdt hij niet onschuldig. Hij bezoekt ze tot in het hoeveelste geslacht. Het derde en het vierde geslacht van degenen die hem haten, maar hij doet wel aan degenen die hem lief hebben tot in duizend geslachten. Dat is wonderlijk, we gaan het allemaal niet oplezen, daarom citeer ik het maar vanuit mijn hoofd, want we moeten dadelijk verder. Maar als hij zijn naam bekendmaakt, spreekt hij hem twee keer uit. Hij zegt God in enkelvoud, want er is maar één God en hij is de schepper van hemel en aarde. Barmhartig, genade, goede tieren, trouw, gaarne vergevend, het is wonderlijk als je de teksten leest. Dus als de naam van Yahweh uitgesproken wordt, broeder, bedenk dan wat daarachter staat. Doe vandaag weer je Bijbel open en ga deze tekst eens lezen. En kom onder de indruk van wat God zegt tegen Mozes. Want wat we God aan Mozes horen zeggen, dat moet ook bij ons in het hart komen. Om ons op de juiste wijze af te stemmen. We laten hier Exodus 33 nog even staan. We hebben toen de prediking afgesloten met een, een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Een hoge priestelijk gebed. Yeshua spreekt in zijn hoge priesterlijk gebed, vers 1 tot en met 19, met zijn vader. En wat vader hem getoond heeft. Zijn eenheid met zijn vader. En vanaf vers 20 zegt hij de volgende verse. Ik bid niet alleen voor hen, voor zijn discipelen. En voor degene die in het, door het woord van die discipelen in hem zijn gaan geloven. En daar horen wij bij. Dus hij bidt eerst voor zijn discipelen omdat ze één zouden zijn. En dan zegt hij ook voor degene die door hun getuigenis in mij geloven. Daar horen u en ik bij. En dan zegt hij in vers 22. Vader, dat de heerlijkheid... Hé, hey, het lijkt op het woord van vader wat hij aan Mozes vertelde. De heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, zegt Yeshua. Dus de heerlijkheid die vader aan Yeshua geeft... Die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat ze één zijn gelijk wij één zijn. Hij had gesproken over zijn eenheid met de vader, Yeshua. En met de eenheid met zijn discipelen. En nou vertelt hij het verder. Nou komen wij erbij, ook in Alblasserdam. En dan zegt hij, de heerlijkheid die Gij mij gegeven hebt, heb ik aan die Alblasserdammes gegeven. Opdat zij in Alblasserdam één zijn, gelijk wij één zijn. En ik heb u dan uitgelegd. De eenheid tussen de vader en de zoon is zoals de vader denkt, denkt de zoon. Zoals de vader spreekt, spreekt de zoon. En zoals Yeshua handelt overeenkomstig wat zijn vader zegt. Hij is voorkomen één met de wil van zijn vader. Alles wat vader in zijn geest heeft, heeft hij bekendgemaakt aan de zoon. En die handelt voorkomen in de geest van zijn vader. Wij moeten exact dezelfde weg gaan leren wandelen... om de woorden van vader die uit de geest komen te gaan verstaan en een keuze te maken om in diezelfde geest te handelen. Zo zijn we één met God. Zo is dus niet Yeshua de vader en de vader niet Yeshua. U wordt niet Yeshua, u wordt niet de vader. Maar we zijn één in denken, één in spreken en één in het handelen die overeenkomstig, wat de vader zegt. Probeer dat te onthouden. Het is goed om het zo te beseffen. Dan heb je een goede weerstand tegen de dogmatiek van het traditioneel christendom. Met alle respect... Opdat ik hun geef, opdat zij één zijn gelijk wij. Dat is vader en zoon één zijn. Dan zegt Yeshua, ik, Yeshua in hen, de broeders en zusters in Alblasserdam. En gij, vader, in mij, Yeshua. Dat zij, de broeders en zusters in Alblasserdam, volmaakt zijn tot één. Vind je dat niet wonderlijk? Het is zo mooi dat Jezus dat in het hogepriesterlijk gebed zegt. Hij is onze hogepriester. Hij is in de hemelse tabernakel. Hij staat voor de kist met de cherubim. Dat is toch wonderlijk? Hij is de enige hogepriester die ingegaan is in de tabernakel. Die niet door mensenhanden gebouwd is. Maar in de echte die vader heeft in de hemel. Dan is het ook niet zo dat de hele hemel tabernakel is. Net zo min dat Amsterdam het Rijksmuseum is. Maar in Amsterdam is het Rijksmuseum. Zo is er in de hemel een plaats, een heiligdom, naar welk beeld Mozes heeft moeten bouwen. En in dat heiligdom is onze Heer Yeshua als hogepriester ingegaan. Amen. Bedenk het goed, want Hij pleit voor ons zodra wij bidden en wat we ook doen. Hij pleit voor ons. Ik in Hem gij vader in mij en zij de broeders en zusters in Alblasserdam volmaakt zijn tot één, ja natuurlijk zijn we volmaakt tot één, daar waren we gebleven ik wil iets aanhalen uit Exodus 40 vers 34 de wolk bedekt de tent welke tent? de tent der samenkomst ook wij zitten in een soort tent alleen van stenen, en we hebben een doekje erboven hangen met mooie kleuren, maar denk erom Probeer eh, verbindingen te leggen tot ook wij het huis gods zijn. Dat komt aan het eind van de onderwijzing. Zo duidelijk dat wij het huis gods mogen zijn. Hè, levende stenen die samengevoegd worden tot een bedehuis. Alleen ik wil de preek nog niet prijs geven, Maar daar moeten we dadelijk een beetje op uitkomen. De wolk bedekt de tent der samenkomst. Een plaats waar God zijn volk omhoort. Maar Hij kan geen zonder volk ontmoeten. Dat doet Hij dan via de Hoge Priester één keer per jaar. In het Allerheiligste, als ze zonden beleden zijn voor die Hoge Priester, dan gaan we door. We kennen eens een beetje hoe het werkt. We weten dat. De wolk bedekt de tent der samenkomst. En de heerlijkheid van Yahweh vervult die tabernakel. de heerlijkheid van Yahweh. Die die uitgedrukt heeft in barmhartigheid, genade, goede tierenheid, trouw, gaarne vergeven tot in duizend geslachten. Lieve mensen, we beseffen het ons niet. Wat hebben we gedaan in ons leven? Je hoeft het niet op te noemen. Je moet het beleiden voor zijn aangezicht en hem danken tot die verzoening en vergeving tot stand heeft gebracht. Je hoeft je niet te schamen om het huis van God binnen te gaan. Want in Yeshua zijn we zelfs in het allerheiligste van het huis van God. In de hemel. Want wij leven een geestelijk leven. Ons denken is veranderd. We zijn hervormd geworden in ons denken. We zijn niet hervormd geworden, maar hervormd in ons denken. We hebben geestelijk leren denken. We hebben ook een geestelijk vermogen met geestelijke ogen om in de geest in te gaan in het allerheiligste. Ook al zitten we hier in Alblasserdam. Prijs de Heer. De heerlijkheid van Yahweh die vervult de tabernakel, zodat Mozes zelfs de tent der samenkomst niet kon binnengaan. De heerlijkheid van God was zo groot in die tent, dat ze hadden naar binnen gemoeten en dat konden ze helemaal niet. Want de wolk rustte daarop. En de heerlijkheid van Yahweh vervulde de tabernakel. Mooi hè? Yahweh vervulde de tabernakel, Yahweh vervulde de tabernakel. Allebei, de heerlijkheid van Yahweh is in de tent der samenkomst. Wie kan daar nog binnen gaan? U? Nee toch? Zelfs Mozes kan het niet. Zelfs Aaron die kan het niet. Wij ook niet. Maar pas als de offerdienst gaat functioneren en alles klaargemaakt wordt, is het een beeld wat onze Heer Yeshua uiteindelijk tot stand brengt in zijn dood en opstanding. Wanneer de wolk zich verhief, boven de tempel vandaan, van boven de tabernakel, dan braken de Israëlieten op, op al hun tochten. De heer die komt naar beneden toe, de de tent opbouwen. Zijn heerlijkheid is aanwezig, gaat hij weer omhoog. Jongens, inpakken, inpakken, wegwezen, spullen pakken, wij gaan weer lopen. Veertig jaar lang door die woestijn. Vers 37. Indien de wolk zich niet verhief, dan braken ze niet op tot de dag... Dat zij zich verhief. Dus iedereen lag eromheen, wachtende, wat wordt de volgende stap? Ik denk zo maar een plaatje maken van de tabernakel. Indien dus de wolk zich niet verheft, broeder en zuster, deze wolk, dan braken ze niet op tot de dag dat hij zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk van Yahweh, we hebben al de heerlijkheid van Yahweh, de tent van Yahweh, de heerlijkheid van Yahweh, de wolk van Yahweh, en nachts was er een vuur. Dus desdaags de wolk van Yahweh, en desnachts was er een vuur in de wolk, voor de ogen van het hele huis van Israël op al hun tochten. Ik had nog een fotootje gevonden, hier staat de tabernakel, midden in de nacht, alle tentjes hier nog te... Hè? De kleine pitjes lichtbranden. Maar hier staat de vuurkolom boven de... S'nachts kon je dat zien. Dit lijkt me onvoorstelbaar. 40 jaar lang in de woestijn. Elke nacht opnieuw. En elke dag mannen. Behalve op Shabbat. Wat een ervaring moet dat geweest zijn. Ik ga een stukje bijhalen uit Leviticus. Er staat ook iets over de tempel. Ik heb gezocht in de Bijbel naar het woord heerlijkheid. En de heerlijkheid van God. Nou... Zo ontzettend veel teksten. Ik denk, ja, dat kan ik allemaal niet gaan noemen vandaag. Ik heb maar een stuk of vijf, zes. Nou, misschien kan ik tien sheets maken, dan heb ik mijn uur alweer vol. Nou zat er in Leviticus 8, vers 31. Mozes die zei tot aan Aaron en zijn zonen. Die natuurlijk ook priesters waren in de tempel. Kook het vlees aan de ingang van de tent der samenkomst. Dat is de tent van Yahweh. Daar zult gij het eten met het brood dat in de kork van het wijdingsoffers is... Zoals ik Yahweh geboden heb dat Aaron en zijn zonen het zouden eten. Abba Yahweh geeft een duidelijke instructie wat ze moesten gaan doen. Ze moesten een plaats innemen met zijn zonen en ze moesten offeranders doen aan de ingang van de tent. Niet in de tent, maar bij de ingang van de tent der samenkomst. Wat nu van het vlees en het brood overblijft, zult gij met vuur veranderen. En van de ingang van de tent der samenkomst zult gij gedurende zeven dagen niet weggaan. Het was net de tent opgebouwd, alles was klaar, alles was ingericht. Maar er had nog geen dienst plaatsgevonden. En Mozes zegt namens God, zo moet het gebeuren. En je zal dadelijk zien hoe belangrijk het is dat je het doet zoals God het wil dat je het doet. Dat is niet om je bang te maken, maar om te laten zien hoe heilig dat God is... Als hij iets door de knecht Mozes laat horen aan het volk. Hij zegt aan de ingang van de tent der samenkomst. Zult gij gedurende zeven dagen niet weggaan. Tot op de dagen uw wijding, die zeven dagen vervuld zijn. Want zeven dagen zal uw wijding duren. Zeven dagen. Dat is heel wat. Om voor die tent te blijven. Hè? Vers 35. Bij de ingang van de tent der samenkomst, zult gij dag en nacht, zeven dagen lang komt u weer. Moet je kijken hoe vaak die zeven dagen komen. Je zou bijna zeggen, hey, wat was ook weer de dag in de profetie? Was een jaar, wat was het voorgezet in? Een jaar is in de ogen van de Heer als duizend jaar. Praat je bijna over zevenduizend jaar, dat is het hele periode waarin we nu net de overgang hebben gehad naar, de zeven, naar het zevende millennium. Maar goed, ik heb daar niet verder over nagedacht, dat schiet alleen maar in mijn hoofd. Zeven dagen lang blijven, je zult het u door Yahweh gegeven voorschrift, broeder en zuster, in acht nemen. Oh ja, ja, opdat gij niet sterft, want zo is het mij geboden, zegt Mozes. Vindt u dat een duidelijke instructie? A Aaron en zijn zonen, want die moesten voor het volk, voor de tempel dienen en in de tempel dienen. Dus het gaat in dit geval om priestervolk. Hoe dient het priestervolk in de tempel? Doet het nou, want zo is het mij geboden, zegt Mozes. Aaron en zijn zonen nu deden alles wat Jabe door de dienst van Mozes geboden had. Halleluja, ze zijn gehoorzaam. Stel voor dat ze het niet gedaan hadden. We gaan verder. Leviticus 9, vers 5. Toen brachten zij hetgeen Mozes geboden had naar de tent der samenkomst... ...en de gehele vergadering naderde... ...en stond voor het aangezicht van Yahweh. <lacht> Dit haal ik even uit hoofdstuk 5, eh, 9. Hij gaat namelijk door. Je moet het thuis maar ook de tussenliggende versen lezen. Verdiep je er vandaag in. We 9 vers 6. Mozes die zeide... ...dit. Dan moet je vinger wijzen. Dit. Dit. Dit is het wat Yahweh u geboden heeft... ...te doen. Op dat... ...redengevend woord... De heerlijkheid van Yahweh u verschijnen. Dus je moet dit doen, omdat Yahweh u verschijnen. De heerlijkheid van Yahweh u verschijnen. Dus het feit dat Yahweh aan u wil verschijnen, is dat je doet wat hij zegt. Toen zei Mozes tot Aaron, nader tot het altaar bereidt uw zondoffer en uw brandoffer en doe verzoening over wie? Over u, hoge priester. En voor het volk, Israël. En wij zijn geconnect aan Israël door het geloof in Yeshua. Deelgenoten geworden aan dezelfde verbonden, dezelfde belofte die God aan Israël geschonken heeft. Abraham heeft een groot nageslag gekregen. Daar wonen kinderen van hem in Amsterdam. Brandoffer, doe verzoening voor u en voor het volk. Bereid daarna de offergaven des volks... En doe voor hen, dat volk, verzoening zoals Jaweh geboden heeft. Dus die hoge priester die moest verzoening doen voor zichzelf en voor het volk. En dan nog eens een keertje voor het hele volk apart. Anders was het niet mogelijk om die tabernakel in te komen en de dienst te verrichten. Toen naderde Aaron tot het altaar en slachtte het kalf dat voor hem ten zondoffer bestemd was. Mozes nu en Aaron die gingen in de tent der samenkomst. Hé, hey, ze konden er nu in. En toen zij weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En op dat moment komt de heerlijkheid van Yahweh... ...verschijnen aan het hele volk. Dus als de priesterdienst correct is in Israël... ...en de priesters weten te handelen zoals Mozes het heeft moeten vertellen... ...en ze gaan het volk zegenen, broeder en zuster, wat gaat er gebeuren... Dan komt de heerlijkheid van Yahweh over de gemeente. Zo heilig is het zegenen in de naam van Yahweh. Want we zullen zijn naam op Israël leggen. Amen. Ze zullen mijn naam Yahweh op Israël leggen. Want dan weet u, barmhartig, genade, goede tieren, trouw, vergevend en al die dingen. Die moet je in je hoofd gaan printen. Dan weet je als de zegen wordt uitgesproken... Ja, wij zegen u. Ja, wij behoeden u. Ja, wij doen zo'n het licht over u. Ja, wij zijn u genadig. Oh mijn God, heerlijk, dank u wel. Je hebt geen eens zin meer om te zondigen. Lieve mensen, moet je opletten wat er gebeurt. Als Jawe komt, dan gaat er vuur komen. En dat is fijn dat het vuur komt. In sommige situaties. Er ging vuur uit van Jawe en dit verteerde op het altaar het brandtofwoorden... En het vetstukken. Toen het volk dat zag, juichten alle, Ze wierpen zich op hun aangezicht. Wat is ook weer op je aangezicht werpen? Dat heeft met buigen te maken. Neerbuigen. Kent u het andere woord voor neerbuigen? Aanbidden. Aanbidden, Aanbidden is het dus niet zo met je handje staan. Aanbidden is buigen voor het woord van de Heer. En als die heerlijkheid over je komt, je gaat echt met je hoofdje naar de grond. En om God. Maar wat een vreugde als je de heerlijkheid van Abel Yahweh... Ziet, ervaart en erin in geloof in leeft. Dat vuur wat van Abba Yahweh komt, dat verteert het brandoffer en de vetstukken. Want die werden aan hem gebracht als zondoffers. En omdat hij het vernietigt door vuur, is het ook aanvaard. Omdat je het doet zoals hij het door Mozes heeft verteld. Ik ga u een ander stukje laten horen. Het staat maar één hoofdstuk verder in Leviticus. En nu moet je wel opletten, want probeer je jezelf ook te positioneren in de plaats waar dit gesproken wordt. Er zijn zonen van Aaron, in dit geval Nadab en Abihu, die nemen dan een vuurpan, doen daar vuur in, leggen er een reukwerk op. En zo brachten ze vreemd vuur voor het aangezicht van Yahweh, hetgeen hij, Yahweh, hun niet geboden had. Hoe halen ze het in de hersens? om met eigen vuurpannen een vuurtje en andere dingen te doen... en denken dat ze daarmee voor kunnen komen. Gaat helemaal niet. Wij hebben ook maar één weg om tot vader te komen. Dat is in de naam van Yeshua. En als we de naam van Yeshua uitspreken... refereren we aan zijn dood en opstanding. Alleen voor wat Yeshua gedaan heeft... hebben wij in de naam van Yeshua toegang tot vader... want we refereren aan dat enorme offer... Broeder en zuster, je kunt alleen maar tot vader gaan als het offer gebracht is. Het erkennen dat zijn dood en opstanding voor ons de basis is, dat we ook dadelijk mogen weten, op te staan uit het graf. Omdat we zo volmaakt zijn? Nee. Omdat we in Christus geborgen zijn. Hij bracht vreemd vuur, wat Yahweh niet geboden had. Let u goed op. Toen ging er ook vuur uit van Yahweh en dit verteerde hen, de twee zonen Nadab en Abihu. Hier wordt niet een offer verteerd of de vuurpannen inhoudt, nee, hier worden Nadab en Abihu verteerd voor het aangezicht van Yahweh. En dit zeggen we niet om bang te wezen, nee, we moeten respectvol wezen en handelen dien overeenkomstig. Yeshua heeft volkomen gewandeld in de wegen van Abba Yahweh. Zonder te zondigen. Hij is ons gelijk geworden. Hij is zonder te zondigen. Zij stieden voor het aangezicht van Yahweh. Moet je opletten. Mozes die zegt tot Aaron. Dit is het wat Yahweh gesproken heeft. Wat heeft hij gesproken? Aan degene die mij het naaste staan. De priesters. Zal ik, Yahweh, mij de heilige betonen. Wist u dat wij allemaal priesters zijn in het koninkrijk van God? Omdat we allemaal in Yeshua zijn opgenomen. In dat lichaam van Yeshua. Ik zal het u daar ook al laten zien. Hij zegt, ik, Yahweh zal mij de heilige betonen. Ten aanschouwen van het hele volk zal ik mij verheerlijken. Hier noemt hij zich verheerlijken het doden van die twee Priesters, hij wenst gediend te worden door de priesters zoals hij het wil. Ziende op het offer wat gebracht wil worden, zoals hij dat offer wil. Wat kon A Aaron nog zeggen eigenlijk? A Aarons zweeg, daar had hij niks meer over te vertellen. Ik denk dat die man zich verschrikkelijk geschrokken is. Want zoveel diensten waren er nog niet geweest in de tabernakel. In Leviticus 10, weer een hoofdstuk verder. Het zit heel dicht bij elkaar. Mozes die zegt tot Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar. Twee zonen dood, nog twee zonen om verder te gaan. Uw hoofdhaar, Aaron, zal je niet loslaten hangen, Aaron. En jouw klederen zul je niet scheuren, Aaron, opdat jij niet sterft. En hij, Abba Yahweh, niet tornen. over de hele vergadering. Moet u opletten. Hij zegt tegen Aaron, jij gaat geen rouw bedrijven over de dood van je twee zonen. Want die zijn gedood door mijn heerlijkheid. Omdat ze niet trouw waren, zoals ik gezegd had. Dus Aaron mocht niet zijn haar losmaken en het in rouw laten hangen. Moet je maar zeggen tegen de vader. Uw klederen zal je niet scheuren vanwege de rouw, opdat je niet sterft. Had hij zijn kleed gescheurd, broeder en zuster, had hij gestorven. Maar dan had God ook toren uitgevoerd over het volk. De hoge priester dient volmaakt te zijn. Onze Heer Yeshua is volmaakt. Daarom pleiten we ook op zijn naam als we in het hemelse, hemelse heiligdom binnengaan. Maar het is niet zomaar, oh vader, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ik heb een fiets nodig, een bel, liefst een koperbel. Ik bid het u in de naam van Jezus. Nou, we hebben ons nooit beseft wat we baden. Als we de naam van Yahweh aanroepen, in de naam van Yeshua, kunnen we hem aanroepen over dat wat hij ons in het verbond wil schenken. Maar zeggen vader, u hebt toch gezegd, dank u wel tot het mijn deel is geworden door het geloof in Yeshua. Dan kom je dus in alle respect voor het aangezicht van Yahweh. Als de Aaron zijn klederen had gescheurd, had hij gestorven op hetzelfde moment. En dan had vader moeten torenen over de hele vergadering waarvoor ze de dienst verrichten. Maar uw broeders, zegt hij dan, wat zijn de broeders van Aaron? Het gehele huis Israëls zullen de brand bewenen die Yahweh heeft doen ontbranden. Dus Aaron, ik wil geen traantje van je zien. Je laat je haar niet loshangen. Je scheurt je klederen niet. Dat volk zegt hij: dat moet treuren. Maar uw broeders, het gehele huis Israëls, zullen de brand, dat is het vuur wat God zond, bewenen. Het volk zal huilen over die twee broeders die stierven door de heerlijkheid van God. Die Yahweh heeft doen ontbranden. Het ligt heel gevoelig. Van de ingang van de tent der samenkomst zult gij niet weggaan, opdat gij niet sterft. Want de zalfolie van Yahweh is op u. En zij deden naar het woord van Mozes. Je denkt dan dat je weg kan lopen uit de dienst van de Heer, omdat er twee man door het oordeel van God, door zijn heerlijkheid sterven. En het hele volk triest, huilt en beweent. Maar je mag je plaats voor het huis van God niet verlaten. ...je zal er blijven staan voor de ingang. Vindt u dat niet heftig als je zoiets leest? Voor de ingang van de tent der samenkomst... ...zul je niet weggaan... ...opdat gij niet sterft... ...want de zalfolie van Yahweh is op u... ...hoge priester. En zij deden naar het woord van Mozes. We gaan een sprongetje maken... ...naar het Nieuwe Testament. Kan haast niet anders. Hè? We moeten zowel het een doen... ...als het ander doen. Wat zegt Paulus nou... ...in Hebreeën 3 vers 1... Daar heeft hij het over Israël, de joden die in hem geloven en hem gevolgd zijn. Zie je dat? En hoe noemt hij ze? Paulus heeft het over de heilige broeders. En we maken geen onderscheid tussen het ene Israël en het andere. Maar toch is er een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Degene die Yeshua aanvaarden hebben toch een hele bijzondere status, zou je hartstikke kunnen zeggen... Want het is een bijzonder deel uit het volk, wat ook als een profeet wordt uitgekozen uit het volk. Dat is een hele bijzondere status. Een profeet zal moeten zeggen wat God zegt. Dus het is een bijzonder gezalfde. Hè? Ook de koning is gezalfd. Ook de, de hè? alle gezalfde, wonderlijk. Nou zegt hij, daarom heilige broeders. En dan heeft hij het ook tegen de broeders en zusters in de van vanmorgen. Hè? Want we zijn door Yeshua daaraan verbonden. Hij noemt ons heilige broeders deelgenoten der hemelse roeping. Een hemelse roeping is een woord van Abba Yahweh... ...wat gesproken wordt tot Mozes en de profeten. En die hebben ons opgeroepen om te luisteren naar zijn woord... ...het te aanvaarden en daarin één te worden met hem. We luisteren naar hem, we spreken wat hij zegt... ...en we buigen voor zijn woord, zodat we doen wat hij zegt. Dat zijn heilige broeders. Durft u aan me te zeggen... Deelgenoten der hemelse roeping, want wij hebben gebogen voor het woord van Aba Yahweh en Yeshua aanvaard tot onze verlossing. Richt uw oog op de apostel en de hoge priester van onze is Yeshua. Dat is het enige wat we doen. Richt je oog, heilige broeders, op Yeshua. Wat is Yeshua geweest? Hij was getrouw. Wat is getrouw? Ongehoorzaam. ...volkomen. Hij had engelen kunnen laten aanrukken toen de moordenaars kwamen om hem op te halen. Ze hebben gezegd, we zoeken Jezus. En Yeshua zegt, ja, nou, dat ben ik. Bam, daar lag het hele korps op de grond. Ze krabbelen overend en ze zorgen nog een keer. Dan zegt ze, Yeshua, wie zoek je? Ja, dan zegt hij, Jezus. Hij zei, Nou, dat ben ik. En bam, ze gingen weer. Yeshua had alles kunnen doen... De rechtvaardige zoon van Yahweh. Hele legermachten. Zelfs de profeten konden aan hun knecht te laten zien. Tot hun dus knecht niet bang hoeft te worden. Dan zegt die vader alsjeblieft open die knulse ogen. Laat hem zien. En dan kijkt de knul omhoog. En dan ziet hij op alle bergen de strijdwagens en de engelen staan. Zo, die jongens ogen werden geopend. Ik heb wel eens gedacht, dan wil ik ook wel eens zien. Wat hier rondom dat gebouw staat. Hè? Maar ja, mijn ogen heeft hij nog niet geopend voordat Ik weet alleen wat er is, omdat het in de Bijbel staat. Yeshua, die getrouw is jegens hem, de Yahweh, die hem heeft aangesteld. Dit is nou een vervelend tekstje, weet u dat? Omdat de mensen besloten hebben om bij de goddelijke personen, in de gedachtenis van de vertalers, hoofdletters te plaatsen. Nou staat hier in één tekst, hem, hem. Maar de ene hem is Yahweh en de andere hem is Yeshua. Vind je dat nou niet verwarrend? Dus Yeshua is getrouw jegens hem, Yahweh, die hem, Yeshua, heeft aangesteld. Door wie is Yeshua aangesteld? Door zijn vader. Zijn vader stelt niet zichzelf aan. Yeshua is door zijn vader aangesteld. De God en vader van Yeshua is Yahweh. Dus Yeshua die heeft een God en een vader. En zijn vader is God. En Yahweh is de enige God. En buiten hem is er geen God. Dus ook al hebben we geleerd dat Yeshua God is. Nee, Yahweh is God en Yeshua is de zoon van God. Hij zegt in zijn hoge priestelijk gebed. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God, dat is Yahweh. En uw zoon, Yeshua de Messias, die gij gezonden heeft. Het is zo duidelijk. Alleen vanwege doctrines, dogmatische, filosofische statements, zijn we op een dwaalspoor gebracht door Rome en alles wat er achteraan kwam. Broeder en zuster, Yeshua, die getrouw is jegens Yahweh, die dus Yeshua heeft aangesteld. Evenals ook Mozes getrouw, hey, net als Yeshua, getrouw was in geheel zijn huis. Mozes heeft ook een huis gebouwd. De tabernakel. Hij kreeg de visioenen en de indrukken. En hij heeft gezegd, zo moet het en zo moet het. Hij heeft zijn huis gebouwd. Wonderlijk. Hier staat geschreven dat Yeshua getrouw was zoals Mozes getrouw was... in het bouwen van geheel zijn huis. Moet u goed luisteren. Want hij, daar komt hij weer, dit gaat over Yeshua... is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd. Dus Yeshua gaat een trap hoger dan Mozes... Als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Ja, natuurlijk. De bouwmeester krijgt meer eer dan het... Hè? Vind je dit niet mooi? Zoals de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Dus hij, Yeshua, is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd... Als de bouwmeester hoger eer geniet dan het huis. Wie is nou de bouwmeester van het huis? Wie is nou de bouwmeester van het huis? Wie krijgt nou de eer? Moeilijk hè? Je zou wensen dat iedereen gelijk zegt, die is het? Nou, u bent nog een beetje gereserveerd natuurlijk hè? Hebben jullie Bijbel open? Hoeft niet hoor, ik heb het op het bord staan voor u. Elk huis wordt door iemand gebouwd. Maar de bouwmeester van alles is? Jawel, God. Vindt u dat niet mooi? Als de Heer het huis niet bouwt. Te vergeefs zwoegen de arbeiders. Ja, ik vind hem hartstikke goed, Johan. Hij is echt mooi. Maar we zijn vaak in verwarring, omdat we in de drie eenheidsleer over God en over Yeshua praten, en over de heilige geest als persoon, drie personen in één wezen. Maar zo wordt iemand schizofreen verklaard. Er is maar één God. En de eenheid met God is vele malen groter dan uh, drie personen. Zoals de dogmatiek dat geeft. Wij met z'n vijftig of zestig hier, als we in gehoorzaamheid wandelen, zijn we volkomen in eenheid met vader. Zoals die vader denkt, zoals die spreekt en zoals wij handelen als vader spreekt. We zijn navolgers van Yeshua. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles is God. En er is maar één God en dat is Yahweh. Nou, we gaan nog een klein stukje doen. Hebreeën 3 vers 5, nu was Mozes, broeder en zuster, wel getrouw in heel zijn huis als dienaar om te getuigen. Hé, hey, Mozes is dus getrouw in het huis van God als dienaar om te getuigen. Wat was uw plan ook weer? Wilt u ook getrouw worden in het huis van God? Wij, priestelijk koninkrijk... We moeten trouw zijn in getuigen. Mozes was getrouw in heel zijn huis als dienaar om te getuigen... ...van het heen besproken, gesproken zou worden. Maar Christus als zoon over zijn huis... ...en zijn huis zijn wij, broeder en zuster. Christus als zoon over zijn huis... Zijn huis zijn wij een voorwaarde, indien wij de vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen, tot het einde onverwrikt vasthouden. Je kan niet zomaar zeggen, ja maar ik geloof in Jezus, dan zeg jij, halleluja, dan ben je gered. Dat is een halve waarheid. Je wordt helemaal niet gered door alleen maar te geloven dat Yeshua de Messias is. Je wordt gered als je je bekeert van je goddeloze wandel. En tot je snapt wat je goddelooselijk gedaan hebt. En tot je durft te buigen, tot je zegt vader ik heb gezonderd. Dan wordt er een aanbod gedaan om Yeshua te aanvaarden. Want hij heeft alles voor u volbracht. En dan zou je je bekeren van je goddeloosheid, Yeshua aanvaren en alle nederigheid hem volgen. Dan zou je je broeders en je zusters lief hebben. Je zal alle mensen lief hebben. Want je hebt een boodschap voor de wereld. Zijn huis, broeder en zuster, zijn wij. Indien, voorwaarde. Wanneer zijn wij zijn, zijn huis? Wanneer we vrijmoedigheid en de hoop waarin we roemen tot het einde toe onverwrikt vasthouden. 1 Petrus 2, vers 5. Wat zegt hij nog meer? Petrus in dit geval. Laat u, broeder en zuster, ook zelf, broeder en zuster, als levende stenen gebruiken voor de bouw van een hey, geestelijk huis. Wij geloven in de bouw van de tabernakel die God gemaakt heeft. En wij zijn er een tegenbeeld van. Wij zijn het huis van God. Hij kan in onze geest zich openbaren. Hij kan in ons lichaam wonen door geloof. En dat we doen wat hij gezegd heeft. Dan kun je zien van, hé, hey, dat is een man Gods. Ze kunnen aan onze houding zien, en aan ons gedrag... of we kinderen van God zijn. Laat jezelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Ja, broeder en zuster... Om een heilig priesterschap te vormen. Aaron en zijn priesters was een heilig priesterschap. Het, het luistert heel nauwkeurig hoe we wandelen. Echt waar. Een heilig priesterschap vormen tot het brengen van geestelijke offers. Geestelijke offers. Wat is dat nou weer? Dat zit in onze geest, in ons denken. We moeten de woorden van Abba, Yahweh horen. Om ons denken tot verandering te kunnen brengen. En pas als we in onze geest de boodschap hebben gesnapt, dan zullen we keuzes kunnen maken. Dan mogen we met onze wil zeggen, dit wil ik. Ik buig voor de naam van Yahweh. En ik prijs Yahweh voor de gaven van zijn zoon Yeshua. En dat doen we ook. Daarom buigen we voor het woord van Yahweh. Dat is buigen, aanbidden. En we buigen voor het woord van Yeshua. En waarom doen we dat? Omdat hij de woorden van zijn vader spreekt. Door te buigen voor het woord van Yeshua aanbidden we Yahweh. Want er is er één alle aanbidding waardig. En dat is Yahweh. De enige, waarachtige God. We moeten dus geestelijke offers brengen... die God, oftewel Abba Yahweh, gevallig zijn... door Yeshua de Messias. Vader ziet ons komen... En hij zegt tegen Gabriel, kijk, daar komt hij. En Gabriel die kijkt, inderdaad vader, daar komt hij weer. Met alle respect en eerbied voor zijn aangezicht. Vader, in de naam van Yeshua. Dank u wel tot u ons kracht geeft, tot u ons bijstand geeft. Tot u een, een, een, een vuur om Israël bent, een vuur om de gemeente bent, een vuur om ons allen bent. Dat we in het geloof tot overwinning zullen komen. Echt waar. Dan zegt vader, vind dat nou niet fijn, Gabriel, dat u dat zegt. Hij wordt echt een gelovige man en vrouw. En dan stuurt hij een engel Zit hij gaat hem eens even steunen. Zegt even, kom eens even, ga staan. Ga me wandelen in die heerlijkheid die ik je beloofd heb. Want je bent al lang de bezitter ervan. Vader kijkt uit de hemel samen met de engelen wat hier op aarde gebeurt. Hij weet het precies. Lieve mensen, wat was ook weer de uitgangspunt van de vorige keer. En waar zijn we vanmorgen mee begonnen. Exodus 33 vers 1. Hij, Mozes, zei, doe mij toch uw heerlijkheid zien. En Yeshua die bidt tot zijn vader en zegt... ...de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven... ...opdat ze één zijn zoals wij één zijn. Dat hebben we dus van Yeshua gekregen, zijn discipelen. Ik in hen, gij in mij, opdat zij van maak zijn tot één. Het gaat om van maak zijn tot één. Moet hij luisteren. In Exodus 33 wordt het woordje heerlijkheid is kavat. Zelfstandig naamwoord. Heerlijkheid. Hier gaat het over de glorie, de eer, de waardigheid, de overvloed, de achting, de faam. Dat zijn allemaal woorden die daarmee vertaald worden. Gewoon de concurrentie openslaan dan zie je het staan. Wat is toch de heerlijkheid van God? Dat is Zijn glorie, Zijn eer, Zijn waardigheid, Zijn overvloed. Als Vader komt met Zijn barmhartigheid, genade, goede tierenheid, trouw, dan komt Hij zo bij je, in Zijn tempel. Dat is Vader. Dat is heerlijkheid van vader. Wat is nou de heerlijkheid van Yeshua? Waar die bidt, Zou hetzelfde zijn of niet? Misschien zou je raar opkijken. Moet je luisteren. Dat woordje heerlijkheid wat Yeshua gebruikt in het Grieks... ...dat is het woordje doxa. Hé, hey, dat is typisch. Dat is typisch. Dan praat je over een mening. Over een oordeel. Of over een gezichtspunt. Over schittering, helderheid... Dat is wonderlijk. Het blijkt dus dat in het Grieks iets anders staat. Het gaat om mening. Over welk oordeel heb je eigenlijk? Of met welk oordeel meent u te oordelen? Wij kunnen alleen maar oordelen zoals God het zegt. Want dat oordeel is rechtvaardig. Dus zegt hij gedenk Shabbat. Dan zeggen wij niet, nee we gaan de zondag doen. Nee we doen Shabbat. Want dat is de mening van God. Ik moet daar een oordeel in hebben. Ik moet daar een mening in hebben. Maar mijn gezichtspunt moet veranderen. Mijn uitgangspunten moeten Torah en profeten zijn. Hoe spreekt de Heer? Kijk maar naar Mozes, dan weet je het precies. Vind je dat niet leuk als je dit leest? Deze heerlijkheid, broeder en zuster, het hebben van een mening naar Torah, een oordeel over een komstig Torah, een gezichtspunt uit Torah, en alles wat eruit voortkomt, deze heerlijkheid is bestemd voor de gelovigen in Yeshua, in de Messia. Je zou toch uit je dak gaan, vind je ook niet? Het is toch schitterend. Dan hoef je de aan op te zeggen. Amen. Ja, wat een vreugde is om daar aan op te zeggen. Nou, dan kan ik ook zeggen: Shabbat, shalom. Dan hebben we ons lesje weer geleerd vandaag. Daar kun je hartstikke uitbundig van worden. Amen.